Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië erkent dat de luchtaanval op een schoolbus in Jemen begin augustus een fout was. Bij die aanval, die wereldwijd veroordeeld werd, kwamen tientallen kinderen om het leven. Saoedische onderzoekers zeggen dat de aanval militair gezien niet gerechtvaardigd was. Saoedi-Arabië heeft in Jemen de leiding over de coalitie die vecht tegen de Houthi-rebellen. De onderzoekers zeggen dat de coalitie degene die de aanval uitvoerde, moet berechten. Twee mannen, Amerikaanse mannen die gistermiddag zwaar gewond raakten bij de aanval op Amsterdam Centraal Station zijn volgens de politie willekeurige slachtoffers. Ze stonden te wachten voor een informatiebalie toen een 19-jarige afgaan plotseling met een mes op hen instak. De politie schoot de man neer. Hij heeft een Duitse verblijfsvergunning. De politie zegt dat hij mogelijk een terroristisch motief had. In het Oost-Duitse Chemnitz zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan... een week na de confrontaties tussen linkse en rechtse betogers. Linkse demonstranten hielden vanmiddag een mars tegen vreemdelingenhaat... door het centrum van Chemnitz. De rechtse betogers begonnen later aan een stille tocht voor een 35-jarige Duitser... die vorige week werd doodgestoken, mogelijk door een migrant. Na de steekpartij waren er botsingen tussen linkse en rechtse betogers. Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix van Italië van de vijfde plaats... Formule 1 coureur moest zijn meerdere erkennen in de Ferrari en de Mercedesrijders. De pole position op het circuit van Monza is voor Kimi Raikkonen van Ferrari. Verstappen zei voor de training al dat zijn Red Bull auto niet snel genoeg is om zijn concurrenten te verslaan. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. De temperatuur daalt naar 7 tot 10 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het oosten. Het blijft droog bij 21 tot 24 graden. Maandag warm, maar wel grijs. In het zuiden- en zuidoosten later op de dag kans op een enkele regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu Entertainment for you All systems Stand by to transmit Now Open your ears And get ready for takeoff. off Countdown 5 Three, two, you had my heart, and we'll never be a world apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there with you. all We is hier bij CFM, welkom bij het Tweede Uur. We waren umbrella, of de, de, de baseballs met de umbrella. Dit is Lisa Lewis, onze zuidenbuur. En zij hebben over een gouden glimlach. Eet smakelijk en welkom bij het Tweede Uur. Donkergrijze hemel, er hangt nevel voor het blauw. Ik zoek naar wat hoop, maar loop verloren in de kou. Stemmen op de radio vertellen wat er scheelt. Soms allemaal te veel. Dan hoor ik het ritme en plots volgde om een keer. Ik voel het pompen in mijn hart en denk niets maakt naar meer. Van alle donkere gedachten denk opnieuw aan hoe we lachten. Dat gevoel verwarmt me telkens weer. Elke keer ik je leer. Lisa Lewis en een gouden glimlach. Helemaal uit België. En dat allemaal hier op die 106.9, 104.5. DHB plus 5c. En Wesley van Gorm, het is hem niet gelukt. We gaan lekker verder met een lekkere gouden oude voor Pretty Blinda. En uh, ja, die is gezongen door Chris Andrews this is, yeah, I'm glad like goodbye She lived on a boat house down by the river Everyone called her pretty Belinda Went to the boat house down by the river Just for a look at pretty Belinda All of my love loving wanted to give her Soon as I saw her pretty Belinda lived in a boat Down on the river Wanted to have a pretty Belinda for a little. En tot de klok zo'n 7 uur. En zo dadelijk nog uh, ja, de drie op de rij van Fred Heij. Maar nu is Johan Kettenburg en wacht nog heel even. Je koffer in de gang zegt me dat je weggaat. Ik heb het steeds niet willen weten. Maar nu is het dan zo ver. Heel even loop je nu nog door de kamer Ik zie twijfel in je ogen En ik voel dat je wacht tot ik vraag Wacht nog heel even Ik nog snel je tas na. Of je alles wel gepakt hebt. Ook de foto's neem je mee. Je ringen leg je trillend op de tafel. In je ogen zie ik tranen. je kijken me vragen. Dan. Wacht nog heel even. Dat was dan Johan Kettenburg en uh, het is nog niet te laat. En ja, wat gaan we doen? We gaan nog één plaatje draaien en daarna gaan we uh, ja, starten met de drie op rij van Fred Heij. Dit plaatje is uh, ja, gezongen door Jan Zino en uh, Laat Niet Los. Blijf erbij. Entertainment voor you tot de klokjes van 7 uur. En dat allemaal vanaf de tolweg Tina. Ik weet niet wat ik zou moeten doen Schat als ik jou niet bij me had Hou me vast en laat me, laat me niet meer los Oh nana En ook al ben ik niet altijd daar al. Wil ik dat je weet, dat ik aan je denk Hou me vast en laat me, laat me niet meer los Oh nana Mooi meisje, mooi meisje Laat me je weten wat ik voel voor jou Doe maar wie je me geloven in nee, als ik je zei Doe me vrouwen willen hey, vallen in mijn tijd Jij bent de oh, bewijs oh. van een beter leven Jij bent de bewijs, je bent zo amazing Jij bent de bewijs, de juiste reden Jij bent de bewijs hoe het op te zijn Jij bent de bewijs, niks te bewijs Jij bent de bewijs, hoe niks te bewijs Ga maar met je zware, maak je Jij bent de bewijs hoe het om te zijn hey. Ik weet niet wat ik zou moeten doen Schat als ik jou niet bij me haak Hou me vast en laat me, laat me niet meer los Oh nana En ook al ben ik niet altijd daar Wil ik dat je weet, dat kan je denk Hou me vast en laat me, laat me niet meer los Oh nana Want die dingen willen horen, wil worden, willen glijden in mijn richting Ik kan kijken, maar ik slip niet Genoeg wezen in de zee, maar ik wist niet Ogen alleen op jou, ik vergis niet je face, body match. Super flash, onder jou. Ik denk dat ik crash. Kleef vers, je stress. Weet dat je hebt. Als ik dat kan, dan stuur ik vast. Jij bent de bewijs van de leven. Jij bent de bewijs van Jij bent de bewijs van Jij bent de bewijs van de juiste reden. Jij bent de bewijs van het op te zijn. George, Bewijs niks te En laat die goals. Doe ze zeker niet. Want we gaan nu luisteren naar de drie op de rij van Brittany. Dus blijf er lekker bij. Ik heb weer drie, eh, drie leuke hits gevonden. En dus eh, ja, bij deze. Ik hoop dat u daarvan geniet. De drie op een rij van Fred Heij. Chikitita, tell me what's wrong. You're in shame. To see you like this There is no way You can deny it I can see That you're all so sad So quiet Chiquitita Tell me the truth I'm a shoulder Your gigi gigi gigi you. Red hij! We begonnen met uh, Abba, met Tita En uh, als tweede de Concrete Blonde met Joey. En ja, als laatste natuurlijk Marvin Gaye en uh, Let's Get On En uh, ja, we proberen Joey te bereiken. En uh, ja, ja, het is niet echt geluk. gelukt. Gelukt, zo moet ik het zeggen. En, even kijken hoor, wat gaan we doen? En, we gaan een lekker plaatje draaien en uh, we proberen zo nog eens eventjes... Het uh, is -dus een plaatje van Jamon en, en een beetje hoop. Als er geen dromen meer bestaan En je leven is centraal Zie je de zon niet meer Dan is de mooiste zomerdag Zelfs voor jou een duistere nacht Denk je hoe morgen weer? Weet dat geluk ook op jou wacht Maar het wordt jou niet gebracht Als jij je hartje sluit Bepaal je eigen levenslot er zit geen deur voor jou op slot, dus kijk iets meer vooruit. Als er geen beetje hoop bestaat en jouw verdriet zat licht op straat, dan helpen jouw tranen niet. te zoeken naar de lach En puk bij het opstaan elke dag, zodat jij de zon weer ziet. Leg al je zorgen naast je neer, Het leven biedt jou zoveel meer, al zie jij het even niet. Of waar je dan in kijkt Is al jouw stil verdriet Sporen, hier liggen namen, hier ligt het hartje wat mijn woorden verder draagt. En mijn hart bedankt je zeer, dat die dromen als maar meer, wil me geven dan ik vraag. uitgebrachte album. En uh, ja, uh, bij deze ga ik u uh, weer meenemen naar Kroatië. En ja, deze is voor mijn vriendin, uh, vrouwtje Zulka, hoe je het zeggen wil. Uh, ja, we gaan een plaatje draaien van Tony Sitinski en die Cisnala. Zulka, deze is voor jou. Leuk dat je luistert. Welkom. Tweede uur van Entertainment for You. Kroos daljinu, da mi uvijek budeš blizu. Sve si dala, kad ja nisam puno dao. Ti si znala, kad ja nisam ništa znao. Za nježnost Tebi hvala Ti si znala Ti si znala Odkad tvoja ljubav živi Sve u meni živi diše Prije tebe Pamtim samo Hladne noći Ništa više Od života Sve što žali tebe, moja češnja o ljubavi od kad tvoje oči ljubim sve u antim samo puste noći kiše od života želim, to si ti. Samo tebe, Kad ze dvoje, kao rosa u kap spoje, tad se duge, same brišu, a sreće broje. Sve te riječi, sve što tebi želim dati, Jest to słowa u moje stad, de zachtheid, Za behoefte, te behoefte, de znała, de zachtheid, de zachtheid, de zachtheid, de zachtheid, de żywi de ik, O, het leven, alles wat ik wil, O, zit ik. Zelf Dobro uito. Tony Setinski en Tizis Nala. Deze was voor jou, Zelka. Oeh, dat is lekker. Zeker weten. We gaan lekker verder met Umi Forty. Kiss and say goodbye. To save you in entertainment for you. There's so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. You cry, let's just kiss and say goodbye, many months have passed us by. is a thing to do It's gonna hurt me I can't lie me a Goodbye. Zo, so, dat waren dan UB40. En ja, kiss and say goodbye. We gaan dan een lekker nummer draaien van Amy Winehouse. Your day will come. Welkom, Will come. Amy Winehouse was dit. En dat allemaal bij CFM Entertainment. Voor je dat klokje van 7 uur. Mike, die staat alweer te popelen. Dus uh, ja, we gaan nog even wat muziek draaien tot die tijd. En dat doen we met Wesley Bronkhorst en jij en ik. Hou me vast. Breng ons samen in vervoering. Deze nacht laat zich verblinden door magie. Voel de hartstocht in mij komen, jij en ik, smeltend in elkaar. Laat dit voor altijd zijn. Laat je gaan. Hoef er niets meer te bewijzen, alles voelt vertrouwd voor jou en mij. Fantasie zal ons gaan leiden, laat ons verleiden door de passie, dit voelt zo fijn. Laat dit voor altijd zijn Mijn liefde vindt zijn weg zo dicht bij haar Jouw hand over mijn lijf raakt iedere snaar Lijkt wel op ik sta te dromen Laat de passie nu maar stromen Jij en ik, gemaakt zo voor elkaar Laat de vonk Hé, hey Fred, ja, daar nog eens een plaatje? Ja, nou, dat gaan we zeker doen. De formatie Man at Work en ja, down under. En we zien hem entertainment view. Nog heel eventjes en dan uh, kunt u luisteren naar Mike met de, uh, Euro Breakdown. dus zijn op 40 uit heel Europa. Nu nog uh, ja, een plaatje tot aan, uh, tot aan 7 uur. En dat doen we met deze grote man met de bronzen stem. Helaas niet meer onder ons. Barry White en The First Love, The Last Love en My Everything. Neem je dus een gelijk afscheid van nu. Voor vandaag in ieder geval. Volgende week zijn we er weer. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En natuurlijk de volgende week. Een goed weekend en geniet van het weer. Bye-bye. En veel plezier met Mike. De Eurobreakdown. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.